4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Hoe bestuur je een robot met je gedachten? Dat straks in de villa naar het NOS-journaal met Renate Evers.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 Van het amber-erlert. Toch zegt de politie dat het geen verschil had gemaakt als het Amber Alert eerder was verstuurd. Staatssecretaris Steven neemt nog een paar weken de tijd om na te denken over de bezuinigingen op de gevangenissen. Hij heeft alternatieve plannen gekregen van gevangenispersoneel en directeuren en wil daar serieus naar kijken. Er liggen nu plannen. Dan moeten we gaan kijken zo hoe, hoe effectief is dat. En er zijn al die maatregelen goed doorgerekend. Dat hebben we met onze eigen plan ook moeten doen. Maar je moet niet als, als mensen nee. met ideeën komen dan... en je vraagt zelf om ideeën en mensen komen ideeën... en zeggen nou, die leg ik meteen terzijde. Dus zo zit die niet in elkaar. Teven moet 340 miljoen euro bezuinigen. Voor twee derde van dat bedrag staan de plannen vast, zegt hij. Maar over de invulling van de 131 miljoen... wil hij nu voor de zomer uitsluitsel geven. Morgen praat de Tweede Kamer over de plannen.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 Begin van de avondspits. De meeste vielers staan op de wegen rond Rotterdam. Wat opvalt is dat de A73 Maasbracht richting Nijmegen dicht is... tussen knopend het, het Vonderen en Linnen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Nijmegen kan dan ook het beste omrijden... via Eindhoven over de A2 en de A67. Na de ster gaat de villa verder blijft luisteren.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 Villa VPRO, Gerrit Johans. Welkom terug bij de Villa en we gaan als een speer naar Parijs naar het tennis op Roland Garros. Marcella Mesker, je zit bij twee kwartfinales vrouwen. Ja, dat klopt. En eh, eentje is zojuist eh, afgelopen. De nummer drie van de wereld, Victoria Azarenka, heeft eh, de tweede set afgemaakt tegen Maria Kirilenko uit Rusland. Het werd 7-6 en 6-2, maar wel een enorm gevecht van eh, bijna twee uur spelen. Hard hitting vanaf eh, de baseline. Mooi tennis, leuk voor het publiek. Azarenka, de nummer drie, die gaat nu voor het eerst door naar de halve finale op roland Garros en daar stond ze nooit. Tegen wie ze uitkomt, dat is nog niet bekend, want op het centerkort is Maria Maria Sharapova, de titelverdediger, is er nog in een druk gevecht verwikkeld met de Servische Jelena Jankovic. 4-3 staat het daar voor Sharapova in de derde set. Ze staat op het randje van 5-4. Hier maakt ze de winnende backhand langs de lijn. Het wordt dus 5-3 voor Sharapova. Heel dicht bij de overwinning, de nummer 2 van de wereld. In een plekje in de strijd om een plekje voor de halve finale. Dus tegen Victoria Azarenka. Wellicht horen we het einde van jou in deze uitzending. Dank je wel. En we gaan door naar wetenschap met Frederik Melman. Frederik, hallo. Hey. Hoe stuur je een robot met je gedachten? Ja, <laughs> dat is vrij Dat is iets ingenieus. voor uh, science-fiction. Exact, in Hollywood. En daar zijn vast ook al films over gemaakt. Ja. En, twee, uh, en een derde deel ook. Uh, maar uh, Carl Lafleur en zijn collega's van de Universiteit van Minnesota... Uh, melden vandaag in een vakblad dat het geluk is om een robot uh, te laten sturen. Niet zo'n Terminator-achtig ding, maar meer een kleine vliegende uh, helikopter. Uh, door eraan te denken en dan daadwerkelijk dat ding omhoog, omlaag... en links en rechts en door een soort van ingewikkeld uh, parcours heen te manoeuvreren. Dan... Een drone die je stuurt met je gedachten. Ja. Uh, reageert die ook op onwillekeurige gedachten? Uh, weet ik eigenlijk niet, goede vraag dat, Goeie is, even he, dat, dat geeft het begrip drone En de ja. werking daarvan een geheel nieuwe exact. dimensie Ja, ik zat ook altijd te denken weet je, Als je dat computersysteem dat daarbij betrokken is hackt Dan krijg je een hele harde ja. situatie natuurlijk Ik bedoel dat je zo'n ding over een, over een doel laat gaan met mensen En je moet hem eigenlijk die mensen in de gaten houden Maar stiekem denk je, dood, dood, dood <laughs> Wat doet ja. hij dan? Nou ja, dan doet hij dat waarschijnlijk. Ja, dat zijn toch jouw gedachten en daar is hij op geprogrammeerd. Maar om even uit te leggen wat, uh, hoe het precies werkt... ik zeg wel uh, met een gedachte sturen... maar die mensen van de universiteit daar hadden daar wel een handen bij nodig. Uh, en met je handen stuur je weer eigenlijk uh, je gedachten, je brein... en dat stuurt weer via computerprogramma die helikopter. Je ziet het niet of hoort het niet op de radio... maar nu beweeg ik mijn rechterhand omhoog en naar rechts... Als ik dat doe, dan gaat er een signaal naar mijn brein. En dat kun je aftappen. Die elektrische taal kun je decoderen. En via een computer kan je dus die elektrische taal weer sturen naar die helikopter. En die helikopter doet dan precies hetzelfde. Dus als ik dan met mijn hand omhoog ga naar rechts... dan gaat die helikopter ook omhoog en naar rechts. Nou. <lacht> um, dus zo werkt dat. Ja. En, uh, dit is nogal kinderspel natuurlijk. Maar ja, ja, je kunt ook denken aan mensen die uh, verlamd zijn... en misschien een robotarm of twee benen nodig hebben. Nou, dat is superhandig als je straks kunt denken... zet het ene been voor het andere en meer heb je niet nodig. Wat is de belangrijkste hobbel die ze nog moeten nemen? Tot nou, slot? Uh, ze zijn al ingeslaagd om... met je vroeger alleen met chips in je brein. Nu kan het al door af te lezen via een badmus op je brein... Mm -hmm. Maar je wil natuurlijk af van die handbeweging. Je wil gewoon puur alleen door aan te denken die robot of die arm uh, sturen. Dus dat ja. is nog even om precies die ingewikkelde taal te decoderen. Maar oh. daar zijn ze natuurlijk bij in de buurt nou. Ja, nou hartstikke mooi. Frederik Mehlman, dankjewel. We gaan terug naar Roland Garros, naar het tennis, vrouwen, kwartfinales. Er is een matchpoint aan de hand. Marcella Mesker. Ja, we kunnen even kijken of Maria Sharapova dat gaat maken. Want ze lijkt dus in de derde set met 5-3 tegen Jelena Jankovic. 15-40 op de service van de Servische. En die slaat nu uit, en dus is het afgelopen. Wint Sharapova de titelverdediger? Ze is blij. Want wat begon ze slecht, zeg? 20 fouten in de eerste set. Verloor die set met 6-0. Maar kwam heel sterk terug in de tweede set. Ging meer de lijnen vinden. Ging meer inslaan. Ging meer winners slaan. Won de tweede set met 6-4. En nu de derde set met 60. Dus zij staat opnieuw in de halve finale. Net als vorig jaar. En treft daar Victoria Azarenka. Andere halve finale trouwens. Gisteren werden de kwartfinales in de bovenste helft gespeeld. Daarin treffen Serena Williams, de huizenhoge favoriete. Die treft daar de kleine Sarah Erani. Dus de vier halve finalisten bij de vrouwen zijn bekend. Dankjewel. Het Buitenlandpanel. panel. Met vandaag... Hubert Smeets, commentator NRC Handelsblad. Lili Sprangers, directeur Turkije-instituut. En Joost Lagendijk, voormalig Europarlementariër... en columnist van de Turkse krant Days. Zaman. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag, allen. Goedemiddag. Uh, nou, het, het, uh, we gaan eerst naar Turkije, uiteraard. Uh, Joost Lagendijk woont daar. Taxienplein loopt weer vol... Er is net twee uur geleden gemeld dat de derde dode geval is. Joost Lagendijk, het loopt nu echt uit de hand, of niet? After the first dat was Roland Garros. Joost Lagendijk? Nee, ik heb alleen contact met Marcelle Mesker. Ook niet meer. Um, we gaan naar uh, Sprangers. Uh, <coughs> ik, ik zeg net, het Taxienplein uh, loopt weer vol. Er is een derde dode gemeld... Uh, al enige dagen is aan de gang dat die demonstratie ook overgeslagen is... naar andere grote steden, honderdduizenden mensen gaat het inmiddels om. Uh, wij hadden elkaar aan de telefoon uh, begin van de week. Ja, loopt het nu echt uit de hand? Nee, dat geloof ik nog niet. Het is een beetje zo'n golf. Het komt gewoon elk, het eind van de middag, uh, komt het gewoon weer binnen. Het is in Turkije een uur, uh, een uur later, een uur vroeger, hoe noem je het? een uur later. Dus uh, mensen zijn klaar met werken, die gaan weer. En dit gaan ze zeker volhouden totdat Erdogan morgen terugkomt uit Noord-Afrika. En dan ja. is dus de vraag of de verzoenende toon die de regering nu aanslaat... Hè, bij monden van de president, de vicepremier... of die ook door de premier wordt overgenomen. Ja, ik vond een heel opvallend uh, nieuwsfeit, althans... Ik denk dat er Rusland, Hubert Vel, zegt... de directeur van de grote televisiezender... die heeft een paar uur geleden publiekelijk zijn excuus aangeboden... voor het slechte verslag doen van de demonstraties. Namelijk negeren en Erdogan, de premier, heel vaak aan het woord laten. In Rusland moet dat heel veelzeggend zijn. Zou dat in Turkije ook zo zijn, denk je? Nou, ik, ik denk dat er een paar overeenkomsten zijn. En Een van de overeenkomsten tussen Rusland en Turkije... is, denk ik, de enorme betekenis van de staat... Uh, uh, de almacht van de staat. En alles wordt ook in staatstermen gedefinieerd. Dus als de uh, directeur van de televisie dat zegt... dan is hij of morgen, als hij er dan terugkomt, geen directeur meer. Of uh, er is kennelijk... Uh, hij is kortgesloten, zoals uh, het heet. Of, nou ja, nee, of, er is een, of er is een machtsstrijd de avond binnen de televisie... tussen de verschillende fracties... Uh, en de verschillende standpunten en de verschillende fracties, uh, uh, uh, politieke fracties. En uh, heeft hij, kiest hij eigen voor zijn geld, omdat hij denkt dat hij alleen staat als hij ja. uh, de lijn van afgelopen zondag volhoudt. Ja. Ik heb, heb zomaar het idee dus, dat zo zou die zou analyse heel erg ingegeven is door jouw Moskouse ervaring. Zeker, maar, ja. maar in, kijk, in, in Nederland zou ik het eigenlijk ook zeggen: ja. uh, dan zou ik zeggen, nou, geel af, uh, biedt ze excuses aan. Um, de verhoudingen bij het internationaal liggen een beetje anders. En hij kiest eigenlijk voor zijn geld. Alleen in Nederland zou ik eerder denken dat over het misschien meent. Ja. Um, en in, in eigenlijk alle andere landen in de wereld ja. uh, denk je een politieke term over dat ja. soort... Joost Lagendijk uh, hangt inmiddels. Joost Lagendijk. Goedemiddag. Hallo. Um, Goedemiddag. Ik hoop dat ze je, je even een beetje opdraaien, want je klinkt aangeknepen en ver weg. Dat ben je ook wel, maar het hoeft niet zo te klinken. Zeg nog eens wat? Heb jij de analyse uh, van Hubert nou, Smeets gehoord? Ja, dit, zo gaat het wel. Heb jij de ik analyse nou, van Hubert Smeets gehoord? Ik zit in Amsterdam. Oh, je zit in Amsterdam. Ik heb het laatste van Hubert Smeets gehoord, ja. Oké. Okay. Met andere woorden, hij zegt: ik herhaal nog even. Die directeur van die televisiemaatschappij heeft excuses aangeboden voor het slechte verslag doen. Dat betekent of dat hij binnenkort, als Erdogan terug is uit Marokko, het zijn baan kwijt is. Of dat er een machtsstrijd gaande is. En deze directeur die is aan het uh, schuiven voor een goede positie. Wat denk jij? Maar voor zover ik het begrip heb, was die directeur die zijn excuses had aangeboden, de directeur van de privé-TV-maatschappij, oh. niet, niet van de TRT, maar van NTV. Ja. Dus um, die, staan, die staan natuurlijk wel uh, onder druk nu van, de, van de regering, maar zijn niet onderdeel van de staat. Ja, oké, okay. Lili, Lili Spranger, zou er, een, zou er al... Oh. Nou, vast zijn. wel. Maar ik geloof dat dat daar niet een uiting van is. Kijk, de traditionele media zijn de afgelopen dagen... volkomen gemarginaliseerd door de sociale media. Mm -hmm. uh, behalve een paar uh, tv-zenders en de kranten. Maar de kranten is in Turkije altijd ondergeschikt. dat is een oplage die verwaarloosbaar is. Uh, als je kijkt naar de televisie-output. Uh, uh, die waren gewoon echt helemaal niet aan zitten. Het was allemaal via de sociale media. Dus ik denk dat die televisieboer misschien ook toch wel iets heeft... van een soort eergevoel. Van ja, ik moet nu toch inderdaad wel met de billen bloot. Uh, dat dit gewoon eigenlijk niet kon. Uh, ik denk niet dat NTV, uh, die is vooral in handen van Garantiebank, onder druk wordt gezet door de overheid. Heel eerlijk gezegd. Ja, ik ga terug naar Joost Lagendijk, want hij, jij moet zo meteen naar het uh, vliegtuig, begreep ik. Um, de, er is een oh. soort uh, communisch opinio aan het, zich aan het vormen bij de commentatoren, dat Erdogan, die gedraagt zich als een dictator, die roept, de helft plus één is de meerderheid en de, aan de rest heb ik scheid. En dat gaat hem nu opbreken. Hij verliest zijn legitimiteit. En jij hebt een column geschreven in jouw krant, dat jij het daar niet mee eens bent. Vertel eens. Nou, daar zal ik nog een keer lezen. Nou, uh, dat het valt een beetje kort mee. samen. Uh, dat denk ik wel mee. Kijk, de, de, de, de, de titel is een oorzaak van, uh, van wat er gebeurd is inderdaad. Het feit dat Erdogan de afgelopen twee jaar met name uh, zich niets niks meer heeft aangetrokken van wat de 50% van de Turkije niet gestemd heeft. Wat hij vindt van zijn politiek en met name van zijn uh, het, lijkt, het lijkt er sterk op dat hij daar uh, nou volstrekt uh, niks meer mee te maken wil hebben en gewoon doet wat hij wil. Nou, dat heeft bij heel veel mensen tot heel veel verschillende frustraties geleid. Of het nou is over alcoholverboden of over allerlei grote projecten waar niemand iets over gezegd heeft. En die rekening, die kreeg hij nu gepresenteerd. Mijn koppel gaat er juist over, dat hij zich van die. <���verständ> en <rendered> je <jeszcze 50 %ippers> wel iets van trekken, um, omdat uh, hij kan niet door als uh, alleen maar op basis van het uh, idee van ik heb 50% en ik kan doen wat ik wil. Maar heeft hij legitimiteit daarmee verloren? Ben je het daar dan ook mee eens? Ja, legitimiteit heeft hij niet verloren. Kijk, als er morgen verkiezingen zouden zijn, dan weet hij die begrijp niet met 50%. Het is iets anders of dat je sterk in het zadel zit, qua uh, electorale steun, dat zit hij. En, en dat zit hij ook morgen nog, en overmorgen ook nog. Een andere vraag is of dat nou voldoende is in een de democratie om dan maar uh, de recht, uh, na, uh, wat de recht vindt, naast je neer te leggen. En dat is gelukkig, vind ik ook in Turkije nu bewezen, dat dat zo niet kan. Dus hij zit nog steeds in het zadel, uh, maar hij gaat deze morgen niet aftreden. Uh, daar zie ik ook geen reden toe, als hij tenminste zich realiseert. Dat is vanaf nu wel iets van die andere 50% weer aantrekken. Hm. Oké, okay, um, Joost Lagendijk, je moet naar het uh, vliegveld. Uh, bedankt voor zover. Oké. Okay. Lillie okay. Sprangers, uh, hoe zie jij dit? Is hij gewoon zijn eigen stoelpoten alle vier tegelijk aan doorzagen? Nee, nee, nee. die man heeft een ongekende machtspositie... zowel bij zijn electoraat als ook binnen die partij. Er is binnen die partij helemaal niemand die in zijn schaduw kan staan... of dat zelfs ook maar zou durven. Ook president Gül niet, uh, by the way. Want het idee dat president Gül... Van dezelfde partij ook. Het idee dat president Gül op een gegeven moment premier zou worden... en uh, Erdogan president, dat gaat alleen maar door als Erdogan president wordt. En zonder de steun van Erdogan is Gül voorlopig alvast nog helemaal nergens. Uh, wat je dus in Turkije niet ziet, is de reactie van de mensen die op die AK-partij hebben gestemd. Want die doen niet mee aan die demonstraties. A, ah, weten ze nauwelijks wat er aan de hand is. Want ze kijken televisies, waarin, televisieprogramma's waarin dat niet speelt. Nou. Ze doen iets minder mee met de sociale media, maar ook nog wel gewoon. Maar ze zijn geen factor in deze. Dat is goed ook, want anders zou de zaak nog behoorlijk uit de hand kunnen ja. lopen. Uh, en Erdogan is gewoon gekozen op een basis van een mandaat van 49,5 procent. Dat kunnen weinig mensen zeggen. Tamelijk vrije democratie democratische verkiezingen. Valt op de democratie in Turkije heel veel aan te merken, met name het partijpolitieke stelsel, maar dat is wel gewoon een feit. Het is natuurlijk ja, dat, dat, het feit dat hij denkt van ik ben de grootste en ik kan dus doorpakken wat hij ook rukzicheloos doet. Wat zich nu tegen hem keert, ook binnen zijn eigen partij, want hierop zit niemand te wachten in Turkije natuurlijk. Nee. Stabiliteit is verschrikkelijk belangrijk. Als die weggaat, dan heeft dat direct economische gevolgen, met name voor de gretigheid van buitenlandse investeerders om in die Turkse economie, die snel groeit te investeren. Als dat weg is, heeft Turkije binnen drie, vier maanden een gigantisch probleem. Ja. En dat is eigenlijk de enige dreiging voor de AK-partij... waarop ze mogelijk een volgende verkiezing zouden kunnen verliezen. Want die oppositie, dat is zo'n ja, verdeelde en tandenloze bende... Die, die gaan hem het niet moeilijk maken bij de volgende verkiezingen. Nee, de economie is gewoon uh, paramount hier. Ja. Voor een belangrijk deel ja. wel. Maar waarom zou het slecht gaan, Hubert? Want het gaat goed in dat land. En als het goed gaat, dan kun je eigenlijk als, als regime je alles permitteren. Eerst even, excuus voor mijn volledig foute analyse van de televisiedirecteur. Uh, ik dacht dat het ging om staatstelevisie. Uh, nee, Maar niet het, is, nou, het is wel een televisiezender die het heel erg moet hebben... Ja, voor goed, contracten ik, uh, met uh, ja, het regime. Ja, nou, ik, sorry, ik, uh, ik heb gewoon uit mijn nek zitten kletsen. Dat moet ik even zeggen. Um, nou, Ik weet het niet, nogmaals, voordat ik weer uit mijn nek ga kletsen... wat je... Um, wat je uh, vaak ziet in snel groeiende economieën. is dat er andere zaken aan de orde komen. dan alleen maar het loonzakje. En wat ik begrijp is. Uh, gaat het hier om, je zou kunnen zeggen. Om immateriële kwesties, alcohol. om um, um, uh, stadsvernieuwing. Of, of, of planologie. en, de, en de, uh, de dwingendheid van de betonmolen. versus uh, een wat. Uh, je zou kunnen zeggen. menselijker maat. Mm -hmm. uh, in dit geval een park. En dat zie je vaak wanneer economieën heel snel uh, groeien dat er een onderscheid gaat ontstaan... tussen de mensen die nog niet zover zijn... dat ze ietsje meer achterover kunnen gaan leunen... en zich kunnen gaan zorgen kunnen gaan maken om immateriële kwesties... en zij die dat wel kunnen. En dat is vaak ook tegenstaan tussen stad en platteland... of tussen verstedelijk platteland en, en, en de grote stad... tussen verschillende sociale lagen. En ik heb de indruk... Dat het in Turkije uh, dat die, dat die uh, verschillen zich nu ook aan het manifesteren zijn. Dat dus de heterogeniteit van die minderklasse groter wordt. Hm. Door die enorme economische successen die de partij geboekt heeft. En dan krijg je vaak uh, uh, soortige issues dan alleen maar puur partijpolitieke issues. Of puur loonissues. Ja, ja. lief spangers, tot slot. Uh, wat, moet de, he, wat moet het regime doen om voor. Eens voor altijd van hun problemen af te zijn. Nou, voor eens en voor altijd is het natuurlijk een toverformule die niemand in petto heeft. Maar wat er de afgelopen dagen gebeurd is, die verzoenende taal die is uitgeslagen. Er wordt er misschien er komt een commissie die gaat onderzoeken hoe het zit met het excessief geweld en zo. Uh, die handreiking die wordt gedaan, die is denk ik op den duur voldoende om de mensen toch in ieder geval even naar huis te sturen. Ja. om te kijken of het goed gaat. Mijn grote angst is als er dan morgen terugkomt uit Noord-Afrika. dat hij dus toch weer gewoon dingen gaat zeggen die mensen enorm tikkeren en dan gaat dit wat langer duren. Dus... En als u dan ook nog de pech heeft dat per ongeluk er nog 1 2 3 doden vallen, dan ja, ik geloof niet dat dat het allerbelangrijkste is, eerlijk nee? gezegd. Nee, ik geloof niet dat... Kijk, Turkije heeft natuurlijk het trauma van politiek geweld in de jaren zeventig. En toen vielen er duizenden doden per jaar. Dus dat was ja. natuurlijk iets wat niemand terug wil hebben. Maar die schaal heeft het nog niet. Ja. Nee, dit is gewoon een wake-up call voor Erdogan. En als ja. hij verstandig is, maar dat is hij niet altijd... dan luistert hij daarna en zet hij de toon die Gül aanslaat... wat natuurlijk voor Gül makkelijker is als staatshoofd, blablabla... Bla, bla. Zet de hij eventjes voort en dan, dan, dan sust dit wel weer. Ja. Uh, maar het is niet dat hij zo terug kan schakelen naar business as usual. Er zal nee. toch wel iets in de stijl. Maar niet alleen de stijl, ook de bewustwording bij die regering... dat je wel 50% van de macht kan hebben... maar dat die andere 50% toch ja. met elkaar op enig moment... jou heel moeilijk kunnen maken. Dus we moeten vertrouwen op de lenigheid van zijn karakter. We gaan naar Syrië, Hubert. Um, Rusland, bij Molle van Poetin, heeft gezegd... Die, over die kwestie van die raketten. Die, die -raket, luchtdoelraketten. Ja, ja, -raket, uh, -ra ja. Ja, hij heeft gezegd... in het begin riep hij heel flink... ik ga ze leveren aan het regime van Assad. Grote vriend. En, wie, wie, en, en, en, en jullie hebben zelf het uh, wapenembargo op het westen. Dus waar je tegen mij wat uh, gaat zeggen. Afijn, bla bla enzovoort. Nu zegt hij... benadrukt hij dat het contract weliswaar uh, legitiem is. Ge getekend is. Maar ik heb nog niks geleverd. En hij wijst... Op het in stand houden van een goede balans. Zegt hij eigenlijk: ik ga ze niet leveren? Um, hij dreigt daarmee, zoals hij ook Iran vaak niet geleverd heeft, waar I Iran om had gevraagd, waar Iran voor had getekend en waar Iran zelfs al voor had betaald. Ja. In, in, uh, um, dus. dus als leverancier is Poetin in politiek gevaarlijke gebieden... buitengewoon onbetrouwbaar. God gedankt, zou je bijna zeggen. Ja. Overigens is dit de eerste keer dat hij echt interveneert, Poetin. Want die vorige uitspraken waren allemaal van zijn minister van Buitenlandse Zaken. Nee. Um, hij, hij houdt alles open. En dat komt omdat uh, Poetin één groot strategisch doel heeft... in de Syrië-kwestie. Uh, Syrië namelijk um, in het middelpunt van het politieke proces komen. In het middelpunt van de machtsverhoudingen komen. Uh, de NAVO, met name Frankrijk, Engeland en Amerika, hebben Rusland bedonderd in Libië. Bij, dat, uh, bij die No-Fly-zone in de tijd. Dat heeft Rusland zeer hoog opgenomen. Hij heeft voorgenomen om dat het Westen één keer betaald te zetten. Dat diende zich onmiddellijk aan in de vorm van Syrië. De enige bondgenoot van Rusland in het Midden-Oosten. Uh, en hij zal alles in het werk stellen om. De westerse alliantie, die ook al trouwens niet weet wat, wat, het, wat ze wil, mm. om die een uh, stok tussen de benen te steken. Mm. Dus alles is mogelijk. Maar ten einde wat? Om wapens te kunnen blijven verkopen naar nou, een bevriend regime? Nou, ja, of... dat, is, dat is zeer belangrijk. De, de, de wapenexport vorig jaar bedroeg 15 miljard. Euro, dollar, dat moet ik even, sorry, dat, dat moet ik even uh, in het midden laten. Maar Rusland is de tweede wapenexporteur ter wereld. Uh, en dat is een zeer belangrijk onderdeel naast de olie en gas van de Russische export. En dus van ja. de Russische inkomsten in dollars en euro's. Uh, ze, betaal, ze leveren aan iedereen uh, die niet een gevaar voor Rusland zelf is. Uh, daarom niet aan Iran. Uh, en ten tweede, uh, de Russische buitenlandse politiek is gericht op het blokkeren van de ander is gericht op het ontwikkelen van hindermacht. Uh, en niet op het ontwikkelen van een eigen idee en een nee, eigen doelstelling. Precies, en dat doen ze ja, ja. verdomd goed. Ja, maar wat schieten ze daarmee op per saldo? Nou, ze schieten ermee op dat wij... Op zou je maken. Nou ja, dat wij dus nu al niet weten wat Poetin nou precies bedoeld heeft. Ja. Uh, en als wij niet precies weten wat Poetin bedoeld heeft... dan zullen wij misschien ons terughoudender opstellen. Uh, ook als het gaat om uh, het, uh, het welleveren van wapens... nu het wapenembargo opge... is opgeheven, althans ten dele opgeheven. Ja. Uh, dat alleen al. Ja. Zolang wij niet weten wat hij denkt en vindt en wil... Uh, zullen wij terughoudend zijn. Want Rusland is dat soort, toch altijd een supermacht. Ja. En een, een nucleaire macht... Dus uh, uh, wij kunnen ze wel uh, ar ar armetierig vinden en uh, er geen Sovjet-Unie meer. Uh, de werkelijkheid is dat ze nog steeds meespelen. Precies. Nou, dat is voor het Westen is dat ja. belangrijk. Wat Poetje dan wel wil, Lili, en wat niet. Uh, voor Turkije is het natuurlijk nog veel belangrijker... want ze zijn een buurman van Syrië. Dus wat Poetje daar allemaal wel of niet uithaalt... is van direct belang op uh, Turkije. Ja, Hoe kijken een... zij dan naar Nou Rusland? ja, het is buitengewoon lastig voor Turkije... dat het heel erg afhankelijk is van uh, olie- en gasleveranties uit Rusland. Hm. Uh, dus zij kunnen eigenlijk geen enkele vuist Tegenover Poetin. Uh, op geen enkele manier. Dat is al eerder bij de, de vijandelijkheden tussen Rusland en Georgië tot uiting gekomen. En uh, vo, ja, als, als er een Geneve komt en er komt een uitslag, is dat voor Turk Turkije ontzettend belangrijk. Want de stroom vluchtelingen droogt voorlopig nog niet op natuurlijk. Nee. En als het verder escaleert, dan heeft Turkije daar direct uh, hinder van. Ja, hoe gaat het eigenlijk in Geneve? Wie zit er nou bij elkaar eigenlijk? Uh, Hubert. Uh, de Syrische oppositie, uh, de, het Allemaal. Syrische regime, nee, nee, die, die, die, die Nationale Raad of hoe weet het clubje. Uh, en Frankrijk, uh, Frankrijk uh, en Russen in Amerika. Hm. Kerry, uh, John Kerry en, uh, en uh, Sergej Lavrov. Ja. En uh, de kans dat dat succes wordt is natuurlijk heel gering. Uh, maar uh, de Russen zullen in haar geval uh, niet voortijdig die boel afblazen. Want het is hun overwinning. Ja. Dus de Amerikanen zijn naar Moskou gekomen. Ja. En niet omgekeerd. Had en er, uh, dat soort, uh, dat soort zeg maar, verhoudingen, dat vinden wij prettig in Moskou. Ja. Had het niet veel beter geweest Turkije daar ook uh, bij aangezeten had? Mm, Groot land? Ja, maar dan heb je de natuurlijk buurman. de vraag... dan moet je misschien ja. meer buurlanden uitnodigen. En dan komen de spelers in het spel die uh, niet welkom zijn in de Amerikanen. Moskou. Ja, ja. Ja. En of dat voor de Amerikanen. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is denk ik zo goed geregeld. Oké. Okay. Nou goed, dit was het panel, het buitenlandpanel voor vandaag. Lili Sprangers, eh, Turkije-instituut, dankjewel. Hubert Smeets, commentator en handelsblad, dankjewel. Eh, dit was de Villa voor vandaag, morgen weer. En straks het Radio 1-journaal, eh, Tim Overdiet. We hebben nieuws uit de gezondheidszorg. Daar gaat zo direct Renate Evers wat over vertellen. Het is onze rode draad in de uitzending. Eh, er worden prijzen bekendgemaakt het komend uur. De nipkofschijf, zilveren reismicrofoon, beste tv- en radioprogramma. Daar zijn wij bij. Eh, verder ook veel sport, waar we bij zijn. Tennis in Parijs natuurlijk, fietsen voor het goed. Goede doel op de Alp de West en er zit een groot dopingschandaal aan te komen in Amerika en de sport is honkbal. Ah, daar was het nou weer toch? En opnieuw. Ah. Dit is Radio 1.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 En minister Opstelten gaat in hoge beroep tegen de rechterlijke uitspraak over coffeeshops. De rechtbank bepaalde vandaag dat de staat coffeeshophouders die schade hebben geleden door de wietpas deels moeten worden gecompenseerd. Volgens de rechtbank gaat het te ver om mensen te verplichten lid te worden van een besloten club. Opstelten is het daar niet mee eens. En tot zover het nieuws. ADV verkeersinformatie bij -Zwaan. Het is op dit moment niet drukker dan normaal op woensdag. De meeste files die staan in de regio Rotterdam. Een paar opvallende zaken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar loopt het vast voorknopend het Vonderen over vijf kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dat heeft te maken met problemen op de A73. Daar kom ik zo op. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is dicht bij knopend Holendrecht na een ongeluk. Het verkeer wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag bij het Aquaduct Vijf kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En de A73 richting Nijmegen is dicht bij knopend het Vonderen na een ongeluk. Het verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends en het ontwikkelen van nieuwe strategieën.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 Goedemiddag. Met medische klachten bij de dokter komen... een goed advies krijgen en dan dat advies in de wind slaan. Omdat het geld kost. Te veel geld. Een gevolg van de economische crisis, zeggen de huisartsen. We hebben de uitkomst van een enquête hierover, maar gaan dat ook zelf staven? Josephine Trehi gaat in Zwolle op zoek naar mensen... die om financiële redenen zorg mijden. Hier in Nederland zijn we mogelijk op weg naar zomerse temperaturen. Jawel, daar komt Marco Verhoef over vertellen. Terwijl in Midden-Europa het water in de rivieren blijft stijgen. In Dresden is een... Nederlandse eigenaar, druk in de weer met zandzakken. Straks zijn verhaal in het NWS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen met het nieuws uit de gezondheidszorg. Twee, op de drie huisartsen horen wekelijks en zelfs dagelijks... dat patiënten geen geld hebben om het advies van de dokter op te volgen. De patiënten mij de zorg als gevolg van de economische crisis. Blijkt uit een enquête onder de huisartsen... die de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gehouden... op verzoek van de NOS. En wie dat dan allemaal gaat regelen is natuurlijk Rinke van der Brink. Rinke, goedemiddag. Je bent er wel, hoor, Rinke. Ik ben er wel, ja, zeker. En ga ik hoor jou ook. En dan ga ik gewoon de eerste vraag stellen. Als mensen zorg mijden, om wat voor zorg gaat het dan? Nou, dat komt uit die enquête die we met de LHV hebben georganiseerd... en waarop uh, meer dan duizend huisartsen hebben gereageerd... komt daar eigenlijk een soort top vijfje uit. En de eerste soort zorg die, huizen, die mensen uh, mijden is uh, geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan bijvoorbeeld niet meer naar een psycholoog... of gaan niet naar een psychotherapeut als ze doorverwezen worden... Uh, Vervolgens uh, op nummer twee, uh, eerste lijnzorg. Dus bijvoorbeeld een verwijzing naar een fysiotherapeut, naar een diëtist. Wordt niet meer gedaan. Uh, drie, medicijnen die de huisarts voorschrijft. en die natuurlijk mensen zouden moeten slikken om van hun problemen af te komen. worden niet afgehaald bij de. Apotheek, uh, Ze laten geen uh, labonderzoek doen, een bloedonderzoek... om te kijken of er bijvoorbeeld een, uh, in, in ontlasting een, een, een, een bacterie of een parasiet zit. En het uh, laatste dus van die top vijf is dan... Uh, geen aanvullend onderzoek laten doen in, in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld röntgenfoto's of andere diagnostiek die daar moet plaatsvinden. En dat is allemaal omdat mensen dan hun eigen risico uh, moeten gaan aanspreken. En dat zijn de eerste 350 euro van... Uh, de kosten, die vallen daaronder en die moet je zelf betalen. Nu hebben we in maart uh, in mijn herinnering alles dat nieuws naar buiten gebracht. Dat met name in achterstandswijken deze mensen, deze patiënten zorg mijden. Maar de, de enquête uh, duidt op veel meer mensen. Ja, het, het is een veel breder probleem eigenlijk. We hadden toen um, bij een klein aantal huisartsen in achterstandswijken die vragen neergelegd. En die zeiden ja, wij zien dat heel geregeld. Um, maar dat blijkt veel vaker voor te komen. Um, uh, 100% eigenlijk van de huisartsen, ik geloof dat 95% procent is zien bij laag opgeleiden dit probleem, maar 40 procent van die huisartsen zien het ook bij middeninkomens en uh, een, op de zeven een op de acht huisartsen ziet het zelfs bij hoog opgeleiden en hoge inkomens. Toch zeggen van uh, dokter ik doe dat niet om financiële redenen. Hmm. En bieden de huisartsen, als ze dat verhaal keer op keer horen... ook een alternatief, of laten ze dan de patiënten over? Nou ja, voor zover zij dat kunnen, doen ze dat. Dus ze, ze, ze proberen uh, controles waarvan ze misschien eigenlijk zouden zeggen... doet u dat maar bij uh, mijn collega in het ziekenhuis... toch nog een keertje in de huisartsenpraktijk te halen... om um, patiënten tegemoet te komen. Ze benadrukken uh, heel erg van... ik verwijs u niet uh, voor de flauwe kul door... maar dit is echt het beste voor u. U moet die röntgenfoto laten maken... Dus... Benadrukken, u moet dit doen. Dit is goed en belangrijk voor uw gezondheid. En waar mogelijk, maar ja, dat horen huisartsen altijd al te doen, zo goedkoop mogelijke medicijnen voor te schrijven, zodat er zo min mogelijk uh, of, uh, van dat eigen risico afgaat en je dat moet betalen. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk uiteindelijk uh, een beetje labmiddelen. Hè? Uh, als je een probleem hebt waarvan de huisarts zegt: dit kan ik niet oplossen, u moet naar een uh, keel neus- en oorarts dan kan hij dat misschien nog één keertje aanzien. Maar daarna moet je gewoon door. Rinken, Rinken van de Brink. Dank voor het schetsen van dit probleem. Ook uitgebreid beschreven op onze site nws.nl. Na vijf uur spreken met de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Maar we zijn natuurlijk vooral ook benieuwd naar wat er in de hoofden omgaat... van dit soort beknibbelende patiënten. Dus, Josephine hier, goedemiddag. Hallo. Tim. Jij bent op zoek naar mensen die zorg meiden. Waar ga je dat doen vanmiddag? In Zwolle, in de wijk Holtbroek. Dat is een uh, wijk die vroeger wel gezien werd als een achterstandswijk. En ik ben in het winkelcentrum, Holterbroek heet dat ook. En um, ja, aan de ene kant daarvan flats, aan de andere kant daarvan een heel stuk nieuwbouw. Dus ze zijn hier echt heel erg bezig de wijk op te knappen. En ze noemen het ook wel een gezellige, gemengde wijk. Maar ja, als ik vraag aan de mensen hier, veel jongeren, die hebben het ook over... ja, het is echt de ghetto van Zwolle. En uh, we noemen het ook wel Holter Bronx, zeg maar, naar de wijk in New York... Dus ja, maar oudere mensen vinden het vooral heel gezellig. Nou, gemengde wijk, zeg maar. En heb je al mensen gevonden die inderdaad geen geld hebben voor medicijnen of voor bijvoorbeeld een bezoek aan een fysiotherapeut? Ja, ja zeker weten. Ik zit hier naast het terrasje bij een snackbar. En uh, ja, een van de eerste mensen die ik al aansprak, die mevrouw zei gelijk, dat ze de maagzuurremmers, hè, die, uh, die laten ze liggen bij de apotheek. Ze moet dan verschillende medicijnen slikken. Maar ja, zo'n pakje maagzuurremmers kost toch, wat is het, 16 euro of zo? Ja, dat is te veel, zegt ze. En dan, ja, tuurlijk, ik weet dat ik ze eigenlijk wel moet slikken... om mijn maag te beschermen, maar ik heb er gewoon geen geld voor. Dus uh, die laat ik liggen. Jij zit op de goede plek. Daar gaan we vanmiddag uitgebreid van horen vanuit Zwolle. Josephine, tot later. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Met tennis in Parijs, de kwartfinales bij de mannen op Roland Garros. Roger Federer, zo weten we, is uitgeschakeld. Dus de vraag vanmiddag of het Rafael Nadal en Novak Djokovic... wel lukt om zich te plaatsen voor de halve finales. Ja, Roel, goedemiddag. Ja, goedemiddag Ik heb Tim. goed geluisterd vanmorgen bij Lara en Marcel. En daarin voorspelde je al van, nou, dat gaat zo wel lukken. Ja, dat denk ik ook. Uh, Djokovic is begonnen op koers Suzanne Lenglen tegen Tommy Haas. Die 35-jarige Duitser. Toch verrassend dat hij hier de kwartfinale speelt. Haas won nog van Djokovic op een handel baan in Miami in twee sets dit jaar. Het is nu 2-2 in de eerste set. Nog geen breaks. Mooi tennis. Koer Suzanne Lenglen helemaal volgepakt. Warme temperaturen ook in Parijs. Eindelijk zomer. 2-2 in de eerste set dus tussen Haas en Djokovic. En ook Nadal is begonnen tegen Stanislas Wawrinka, de Zwitser. Daar heeft Nadal meteen gebroken in de eerste game van de eerste set. Op de service dus van Wawrinka. En staat nu 30-0 voor Nadal dus op het centercourt. En op concours Susanne Lengland-Djokovic tegen Tommy Haas. Dat zijn de twee kwartfinales die we gaan volgen vanmiddag. Tot later Jan. De staat kan een miljoenenclaim tegemoet zien van koffieshophouders uit het zuiden van het land. In Limburg, Brabant en Zeeland moesten Nederlandse klanten van koffieshops zich vorig jaar verplicht laten registreren. Volgens de rechter zijn zij door de invoering van die wietpas ernstig gedupeerd. De rechter heeft ook gezegd dat het weren van buitenlanders uit de koffieshop wel terecht was. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar een koffieshop. Zou ik even wel leeg te maken mogen zien meneer? Koffieshop Tourmalijn in Tilburg. Hai, ja, mag ik twee zilver Marokjoontjes? Nu loopt het lekker door hier. Ja, dankjewel. Na de invoering van de Wietpas in 1 mei vorig jaar. Willem vux eigenaar hier. Toen was dat wel anders geloof ik hè? Ja, dat klopt. Toen uh, was de tuin helemaal leeg. En je ziet zoals nu uh, zitten er inderdaad mensen. Toen was uh, de klanditie teruggevallen naar een nulpunt letterlijk. En nu heeft de rechter gezegd van, nou ja, voor het feit dat het toen in ieder geval geen Nederlanders meer kwamen, want die moesten zich hier inschrijven. Het werd een soort club, werd het hier. Daarvoor kunnen jullie nu een schadevergoeding gaan krijgen. Ja, dat klopt. De rechtbank heeft heel duidelijk gesteld... dat het een veel te vergaande maatregel is geweest... en die ook heel veel schade heeft veroorzaakt. En dat de staat dus nu die schade dient te vergoeden voor een deel. Als je even naar deze zaak kijkt, schade loopt die dan in de tienduizenden euro's? Nou, in geldbedrijf wil ik me liever niet uitdrukken, want we hebben dat ook niet goed genoeg onderzocht om te zeggen. Uh, natuurlijk zal dat wel berekend gaan worden. En het is inderdaad veel geld. Het is heel veel geld. Ik zeg al, onze omzet is teruggevallen naar nul. En we hadden toch een behoorlijk goed lopende zaak. Dus die schadeclaims die zullen behoorlijk aanzienlijk kunnen zijn. Dan zit ik met 10.000 euro's waarschijnlijk nog aan de hele lage kant. Dat denk ik wel. Dat is inderdaad een lage schatting, ja. Je spreekt natuurlijk voor één coffeeshop. In die drie provincies waar de wietpas is ingevoerd, Zeeland, Brabant en Limburg, zijn er ongeveer 70. Ja, dan valt eigenlijk wel misschien een miljoenenclaim te verwachten die naar de staat gaat. Dit kan de staat, als het inderdaad zo gaat lopen, dan zal de staat dit inderdaad vele miljoenen gaan kosten. Absoluut. Nou is het natuurlijk ook zo, jullie omzet is ook teruggelopen omdat er geen buitenlanders meer naar binnen mochten. Het zogenaamde ingezeten criterium werd, werd in werking gesteld. Uh, ja, die schade krijg je natuurlijk niet vergoed. Want daarvan heeft de rechtbank gezegd, nou ja, dat is eigenlijk wel terecht dat dat is ingevoerd. Ja, dat klopt. Daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd. Wij zijn het daar nog altijd niet mee eens, omdat we vinden dat het een veel te vergaande maatregel is. Ja, dat is weer een andere zaak. Hè. Die speelt in Maastricht. Omdat zij inderdaad wiet hebben verkocht aan buitenlanders, dient daar volgende week die strafzaak voor. Klopt, en die strafzaak die gaat veel dieper in op de materie dan een bestuursrechtelijke zaak, zoals we die hier gekend hebben. Het is een heel technisch verhaal, maar dat gaat waarschijnlijk wel een verschil in uitspraak opleveren betreffende het e-criterium. Jullie zeggen ook dat e-criterium, burgemeesters mogen dat eventueel laten vallen. Dat gebeurt nu ook al in andere steden. Amsterdam bijvoorbeeld, kunnen buitenlanders gewoon coffeeshops in. Als burgemeester bereid is om daar dat te laten vallen, dan willen wij misschien ook wel naar die schadevergoeding kijken... om die wat lager of zelfs misschien niet te doen. Ja, vreemd genoeg vinden wij dat uh, te koppelen aan elkaar... omdat wij uh, die uitspraak die in januari uh, gedaan is, afgelopen januari... waarin werd gesteld, de burgemeester mag het i-criterium invoeren... maar hij hoeft het niet. Hij moet dan wel echt zwaarwegende redenen hebben om dat te doen... Daarvan zeggen wij, van, nou, in Tilburg bestond geen situatie die dat rechtvaardigt. En wij vinden dat heel jammer om dat voor de rechter te moeten uitvechten. En we zien nu misschien mogelijkheden om middels het laten vallen van schadeclaims... de burgemeester te bewegen om, het, om de handhaving te stoppen. Net als in 95% van de gemeentes dus niet wordt gehandhaafd. Dus er zijn eigenlijk maar een paar gemeentes in Nederland... Waar die zo gek zijn dat ze buitenlanders weren. Mark van de Verkeersinformatie, Wijnand Swaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er zijn nogal wat problemen op de weg, ondanks het fraaie weer. Um, wat erbij gekomen is, is dat er een ongeluk is gebeurd op de A12 richting Den Haag. Er staat voorknopend gauw. Inmiddels 7 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En er zijn nu ook problemen op de A15 vanuit Europoort. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen nabij Hoogvliet. Tussen Rozenburg en Hoogvliet, 9 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half 7. Het NOS Radio Eindjournaal. See? kun je niet stil van blijven zitten, niet waar, Marco Verhoef? Nee, ik kom, inderdaad. Ik kom zo bij, want we gaan eerst naar andere weersomstandigheden. We gaan naar Duitsland. Nog steeds hoogwater in grote delen van Duitsland. Vooral de situatie in de stad Dresden is spannend. Het water van de Elbe stijgt en stijgt. Zandzakken worden gevuld. De inwoners bereiden zich voor op natte voeten. Marco Bensen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoteldirecteur in het stadscentrum van Dresden. U hebt nog geen natte voeten, hè? Nou, nog... Niet gelukkig, maar uh, dat kan er sneller aankomen dan wij denken. Want wat is de situatie op dit moment in het centrum? Nou echt in het centrum van Dresden waar wij zijn met ons hotel, uh, is het nog goed. Maar uh, het water staat uh, heel erg hoog uh, aan de rand van de stad als het ware. We liggen direct aan de Elbe. Dat is uh, hemelsbreed, nou, misschien 50 meter bij ons vandaan. En um, de Elbe heeft normaal gesproken een stand van ongeveer 2,50 meter, 50, 3 meter. Op dit moment is de stand 8,50 meter. 50. Zo. En, um, en het kritische punt wordt bereikt bij 9,40 meter. 40. Dan komt het gewoon over uh, de schuttingen heen en dan, ja, dan komt het in de stad. En uh, uh, dat is een beetje de situatie op dit moment. En wat is de verwachting uh, de komende uren? Ja. Nou, de, afgelopen dagen, de afgelopen vijf dagen was het zo dat, uh, dat de stand per 24 uur ongeveer één meter is gestegen. Dus als het zo verder gaat, dan hebben we ja, waarschijnlijk morgenochtend uh, de stand van 9,40 meter bereikt. En uh, ja, dan, dan wordt het misschien wat nat. Nou weet u wat u te doen staat? Ik neem aan dat u voorbereidings, uh, voorbe voorbereiding aan het treffen bent geweest vandaag. Ja, inderdaad. inderdaad. We hebben een uh, grote kelder met heel veel dingen erin.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 Uh, dat het dan uh, nou ja, misschien tot 20, 30 centimeter kan stijgen. Meer zal dat niet worden. En uh, daar, zijn wij, uh, daar hebben wij ons uh, voor, uh, voor, uh, voor uitgerust. Want Dresden heeft alles eerder te maken gehad met overstromingen, nietwaar in 2002? Ja, dat klopt. Inderdaad, in 2002. Ik was er weliswaar zelf toen nog niet. Maar uh, dat is natuurlijk nog heel erg present. Uh, en dat was uh, toen natuurlijk. Uh, of niet, niet natuurlijk. Maar toen was het een hele grote verrassing. Het kwam heel snel. Men was niet voorbereid, uh, dus dat, is, uh, dat heeft uh, heel erg uh, dramatische consequenties gehad, financieel natuurlijk. Um, um, en op dit moment is het zo dat er wordt verwacht dat het zelfs erger is dan in 2002. Um, hoewel het voordeel in dit, in dit geval is dat uh, men beter voorbereid is dan in 2002. Op, op, op welke manier zijn ze beter voorbereid? Nou, de communicatie is nu echt uh, duidelijk beter. Iedereen met wie ik hier in contact ben, en we zijn echt heel erg veel onderweg, ook met zelfhelpen, met zelfmaatregelen nemen, enzovoort. En vrienden, bek uh, vrienden, bekenden. Iedereen uh, zegt, ze zijn uh, echt absoluut uh, heel erg onder de indruk hoe snel het gaat met de communicatie. Want elf jaar geleden was Facebook eigenlijk nog helemaal niet zo populair, of uh, dat was nog helemaal niet. En uh, smartphones waren er nog niet. En nu gaat het echt, echt heel erg snel. Okay. Overal waar hulp, uh, waar hulp uh, wordt, uh, uh, uh, nodig is, zijn de mensen direct paraat. Het gaat allemaal als een doopend vuurtje. Dus dat uh, functioneert echt uh, fantastisch. Maar een beetje smartphone houdt het water niet tegen als het blijft stijgen. Um, de smartphone zelf niet. <kijnt> maar de communicatie en de voorbereiding en, en de maatregelen wel. Meneer Benson... En, uh, dat is een groot verschil. Ja, u bent goed bereikbaar in ieder geval. Ik neem aan dat onze collega's morgenochtend even met u contact gaan opnemen... hoe het ervoor staat daar in het stadscentrum van Dresden. Ik wens u veel succes daar. Ja, hartelijk bedankt. Goedemiddag. Marco Vroef, u bent aan de beurt. Ja. Zo'n klein landje, zulke grote verschillen... als je tenminste naar de temperaturen kijkt. Ja, en eigenlijk vooral ook in een kleine strook. Want vanmiddag op de Waddeneilanden, slechts 13 graden... en kom je dan in het binnenland terecht, dan zit je al heel snel boven de 20... en in het zuidoosten van het land zelfs meer dan 24 graden geweest. Ik heb nog net geen 25 gezien... Ik durf niet mijn hand al in het vuur te steken. Dat we het niet stiekem toch net al even gehaald hebben. Maar waarschijnlijk net niet. Maar goed, dan lukt het morgen wel. Want dat is natuurlijk die magische grens. Hè? 25 graden, dan heb je het over zomerse temperaturen. Ja, precies. Zomers weer. En uh, als het een beetje mee zit morgen, zou het in de beeld kunnen lukken. Uh, dan moet het wel echt heel erg mee gaan zitten. Wat want is het de maatstaf? Een hè? Daar... Voor, een, ja, voor een landelijke uh, zomerse dag is dat de maatstaf. Nou, daar was het vanmiddag zo'n uh, 21, half, 22 graden. En de lucht waar we morgen mee te maken hebben, die warmt ook in de hogere luchtlagen. Uh, laten we zeggen zo'n 1000 tot 1500 meter boven ons hoofd. Uh, warmt gewoon wat op, is dan drie uh, graden warmer. Nou, zou je dat vrij vertalen naar de grondtemperaturen... dan kom je dus ook in de beeld heel dicht bij die 25 graden uit. Lekker blijft dat zo? Uh, nou, dat lekkere weer houden we sowieso tot en met het weekende vast. Uh, het lijkt er wel op dat die echt hoge temperaturen van tegen de 25 graden... dat daar misschien 1 of twee graden van afgaat. Maar ja, joh, daar maalt toch niemand om als het zaterdag zonnig is en 22 graden. Dan uh, is iedereen tevreden. Marco Verhoef, dank De winkels in Nederland doen het veel slechter. Ja, we hebben toch ook slecht nieuws. Veel slechter dan in andere landen van de Europese Unie. Dat meldde het CBS vanochtend. Qua verkoop van producten bungelen we zelfs onderaan... met Spanje en Slovenië. Ook het aantal bezoekers in winkelstraten daalt dramatisch. Verslaggever Jeroen Schutheiser sprak in Amsterdam-Zuidoost... met een zeer sombere juwelier. Nou, ons bedrijf bestaat al 47 jaar, zoals het nu is... Hebben we nog echt niet meegemaakt. Merkt u dat ook? Een enorme daling van het aantal uh, mensen dat hier loopt. Nou, als, zoals u nu kijkt, bent u precies op het tijdstip... dat de kantoorconsumenten hier uh, in het winkelcentrum zijn... die allemaal een broodje gaan kopen. Maar als we nou twee uur verder zijn... Dan kun je een kanon afschieten. Nou, misschien dat je dan nog wel iets raakt... maar het is, het is duidelijk minder dan uh, een aantal jaren geleden. Laten we nu stoppen met zonderen. Uh, meneer Rutte die wil ons allemaal graag uh, dingen laten kopen... Maar als je in de portemonnee van, uh, van de burgers kijkt, dan zit er geen geld in om al die gekke dingen te doen. Dat meneer Rutte nog eens even twee keer nadenkt voordat hij uh, weer een nieuwe bezuinigingsronde erin gooit... en uh, de beste vriendjes met Brussel moet worden. Als daar geen oplossingen voor komen, dan wordt het echt een drama. Ja. Gerard Sambergen van Locatus. We meten bijvoorbeeld hoeveel mensen er op straat lopen. 20, 30 procent minder bezoekers in de winkelstraat. Ja, dat is buitengewoon ernstig. Een dergelijke daling hebben wij gewoon nog nooit eerder gezien. We meten dit nu 13 jaar. En dit is ongekend. Want wat zijn daarvan de gevolgen? De gevolgen zijn dat heel veel winkeliers het niet gaan redden. En dan meldt het CBS vanmorgen dat we een beetje uh, onderaan bungelen, die Nederlandse winkeliers. Samen met Griekenland, Spanje Slovenië. Dat hou je toch niet voor mogelijk? consumentenvertrouwen in Nederland is laag, extreem laag. Volgens mij zitten we op hetzelfde niveau als Griekenland. Ik denk dat we daarmee wel een beetje overdrijven. Maar we zijn dus ontzettend diep gezonken. We zijn heel diep gezonken. En ik ben heel bang dat wat dat betreft de bodem nog niet in, in zicht is. Volgens mij zit er nog een uh, nieuwe bezuinigingsronde aan te komen... van een miljardje of zes. Als de consument het direct gaat betalen... dan uh, vrees ik voor de, uh, voor de gevolgen voor de Nederlandse detailhandel. In ieder geval... Frank Wiks, retaildeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Kijk naar het consumentenvertrouwen, hoe dat in uh, Nederland is. is er is maar één land in Europa wat slechter scoort en dat zijn de Grieken. Dus dat wij nu ook uh, qua winkelgedrag deze landen achteraan gaan, verbaast me niks. Maar ja, we hebben een woonakkoord, een sociaal akkoord. Er is toch rust gekomen? ...hebben akkoorden gekregen waarbij een zeer beperkte houdbaarheidsdatum aangekoppeld is. Er is dus een houdbaarheidsdatum tot 1 augustus aangegeven. Nou, gemiddeld brood in Nederland is langer houdbaar. En ondertussen is het al opgeblazen. Want volgens mij heeft meneer Dijsselbloem vorige week al gezegd... Van, Wa, ...of we 1 augustus halen, weet ik niet. Wat je nu ziet is dat mensen toch denken dat we straks aan de hypotheek gaan hakken. En daarom gaan mensen aflossen. We gaan naar banken toe en die zullen zeggen dat er nu mensen zijn die aflossen op hun hypotheken. Ja, iedere euro die je aflost kun je niet uitgeven in de detailhandel. Dus als we gewoon weten waar we aan toe zijn, dan durf je ook weer geld uit te geven. Maar als je het niet weet, ja, dan is gezegd, ja, dit is nu de regeling en die blijft. Maar dat hebben we de afgelopen jaren al een paar keer gehoord. Dit is de regeling en die blijft en dan verandert die toch weer. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het vooral mode- en woonwinkels en doe-het-zelf zaken die momenteel harde klappen krijgen. Er zijn twee prijzen: de Zilveren Nipkoffschijf, de Zilveren Reismicrofoon voor respectievelijk het beste tv- en een radioprogramma van Nederland. Zojuist zijn de winnaars bekendgemaakt. Mark Robert Visser, je bent bij de uitreiking. Vertel maar. Nou, Het lag eigenlijk wel een beetje voor de hand. De zilveren nipkopschijf gaat naar een televisieprogramma waar heel veel publiciteit omheen geweest is. Het gaat naar het nieuwe Rijksmuseum, de documentaire serie van Oeke Hogendijk. En die serie gaat over die tien jaar verbouwing en vernieuwing van het Amsterdamse Rijksmuseum. Ze spreekt op dit moment binnen, Oeke, dus ik hoop haar straks nog in de uitzending te kunnen laten horen. Maar ik ben er even uitgelopen om dit laatste nieuws aan je te melden. En wat natuurlijk ook even zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma gaat naar het VPRO-radioprogramma Plots. Uh, de presentator daarvan is Jair Stijn, die uh, nam de prijs in ontvangst... en vermelde daar helaas ook bij dat het programma door de VPRO wordt beëindigd volgend jaar. Dit was het laatste nieuws uit Hilversum. Tim? Dank je maar, Robin. Dan straks een gesprek met de winnaar van die nipkov -schijf.